Jelle Visser met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten heeft de jury de voormalige agent Dirk Chauvin... schuldig bevonden aan de dood van de 46-jarige zwarte Amerikaan George Floyd. Over de acht weken maakt de rechter de strafmaat bekend. Chauvin drukte in mei vorig jaar minuten zijn knie... op de nek van de gearresteerde Floyd, die op straat lag in Minneapolis. Floyd overleed in het ziekenhuis. Beelden van de arrestatie leiden over de hele wereld tot heftige protesten... tegen racisme en politiegeweld. President Biden noemde gisteren het bewijzende zaak overweldigend. Ook zei hij te bidden voor een juist vonnis. De Engelse voetbalclub Manchester City trekt zich terug uit de Europese Super League. De club is daarvoor een procedure begonnen, laat de club in een verklaring weten. City is een van de twaalf clubs die zich afgelopen zondag aansloten bij het plan van een Europese topcompetitie. Volgens Britse media is ook Chelsea bezig met een vertrek uit de omstreden nieuwe competitie. In Spanje wordt gemeld dat Atletico Madrid afziet van het project dat na twee dagen al op losse schroeven staat. De zorgvakbonden zijn niet blij met de versoepelingen die demissionair premier Rutte vanavond heeft aangekondigd tijdens de persconferentie. Volgens de FNV speelt het kabinet Russisch roulette met de ziekenhuiszorg. Nu 91 zegt dat het beperkt openen van de terrassen en de winkels te vroeg komt. Het CBR zegt vanaf woensdag meteen te gaan beginnen met het inhalen van theorie-examens die niet doorgingen vanwege de lockdown. Mensen hoeven daarvoor niet extra te betalen. Ook kunnen er weer nieuwe examens gereserveerd worden voor de periode augustus-september. In totaal moeten er ruim 700.000 toetsen en examens worden ingehaald. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 4. Al kan er wat mist ontstaan. Morgen staat er een stevige noordenwind. Het blijft wel droog. Er is geregeld zon. En het wordt dan een graad of 13. In Limburg kan het iets warmer worden. De dagen daarna wordt het in het hele land niet warmer dan een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet.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 feel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 is out of sight, is out of mind, before we ever learn the fear of being born. Oh my god Sunset, die with the rising of the Pick